9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen begint vandaag weer met de praktijkexamens. Mensen van wie het examen was geannuleerd krijgen voorrang. Sinds 16 maart zijn 300.000 examens uitgesteld. Volgens het CBR is het afgelopen week gelukt om er weer 100.000 in te plannen. Zowel de leerling als de examinator draagt de komende week een mondkapje. Voor andere beschermingsmaatregelen geldt wel de voorwaarde... dat de examinator niet in de weg mogen zitten. Coronatesten zijn vanaf vandaag ook beschikbaar voor mantelzorgers. Tot nu toe waren de testen alleen beschikbaar voor risicopatiënten, zorgpersoneel en mensen die met kinderen werken. Vanaf vandaag dus ook voor mensen die zorgen voor iemand uit hun omgeving. Het is voor hen vaak onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden. De tests zijn alleen beschikbaar voor mantelzorgers met klachten. Het lijkt erop dat de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen op 1 juni kunnen doorgaan. Er zijn op dit moment geen redenen om de versoepelingen tegen te houden... melden Haagse bronnen aan de NOS. En dat betekent dat terrassen, restaurants, theaters, bioscopen en musea... begin volgende maand weer beperkt open kunnen. Het definitieve besluit wordt morgen genomen... dan geeft het kabinet s'avonds weer een persconferentie. In de Griekse hoofdstad Athene gaat de Acropolis officieel weer open. Volgens Vanwege Corona was het monument twee maanden verboden gebied omdat het de goede kant op gaat, versoepelt Griekenland de beperkende maatregelen. En dat betekent onder meer dat monumenten in de open lucht weer toegankelijk zijn. Bezoekers moeten wel van tevoren een kaartje kopen, afstand houden van elkaar en zich aan de looproute houden. Griekenland hoopt dat het op 1 juli weer toeristen kan toelaten. Het weer, zon en wat sluierwolken. Het wordt 16 tot 23 graden en er staat een zwakke tot matige westenwind. Morgen eerst zonnig, later op de dag ook weer stapelwolken, dan 17 tot 23 graden.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 jij me bent vergeten Baby